Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In Panama zijn twee verschillende schoenen en botten gevonden... in de omgeving waar vijf dagen geleden spullen... van Lisanne Kroon en Chris Kremers werden ontdekt. Volgens de Nederlandse politie zijn de resten gevonden door Indianen... in de buurt waar eerder een rugzak met spullen werd ontdekt. De resten zijn naar een laboratorium gebracht voor DNA-onderzoek. Ook wordt daar geprobeerd de beelden te bekijken... op de camera die in de rugzak zat. De twee Nederlandse vrouwen worden vermist sinds begin april...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 CDA-partijleider Buma pleit er in de Volkskrant voor om 50 miljoen euro extra uit te trekken voor de inlichtingendiensten AIVD en MIVD. Het kabinet bezuinigt daar juist op. Volgens Buma kunnen de diensten met extra geld beter potentiële jihadgangers opsporen en in de gaten houden. De CDA-leider noemt het kabinet naïef. Hij vindt potentiële of teruggekeerde ISIS-strijders de grootste bedreiging voor de nationale veiligheid. KWF Kankerbestrijding wil dat een commissie gaat bepalen hoeveel een behandeling moet tegen kanker maximaal mag kosten. Daarmee moet willekeur worden voorkomen. Er komen steeds meer nieuwe, dure kankermedicijnen bij, maar het budget voor de zorg is beperkt. Daarom vreest KWF dat sommige patiënten een duur middel wel krijgen en anderen niet, omdat het budget in hun ziekenhuis op is. Het weer, bewolkt en regen. In het westen en zuiden breekt geleidelijk de zon door. Middagtemperatuur 16 tot 19 graden. In het weekend droog en vooral zondag flink wat zon. Dan wordt het 18 tot 20 graden. Dit was het NOS-journaal. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. In de randstad staat er een file op de A8 Zaandam richting Amsterdam. Tussen de knopen de Zaandam en Koenplein twee kilometer. Tot over de verkeersinfo.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 Deze zondagochtend 15 juni, vaderdag natuurlijk, en we zijn begonnen met de klanken van Hank Jones. Uh, het nummer getiteld Softly as in the Morning Sunrise, uh, van de CD voor My Father, CD uit 2005. En ik zal even kijken wie op bas had, George Maras, op bas en Dennis Mackrill drums. Hank Jones.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 zilver uh, voor mijn vader. Ja, glijden langzaam weg. Ja, vaderdag natuurlijk, en dan hoort deze plaat er zeker bij. Uh, ja, wie, wie deed er mee? Joe Henderson ten oorzaakts, Carmel Jones trompet, en Teddy Smit, Bas en de Roger Humphries uh, drums. Ja, eigenlijk is dit wel het model voor de Bossa Nova beat, om maar zo te zeggen. Ja, tijd voor toch nog een vaderdag nummer. Trixie Smit, Teddy rocks me. Fun. He kept rocking with one met een opname uit uh, de 30e jaren, eind 30e jaren. Het was een zangerdes geboren 1895 en overleden in 1943. En dit is met uh, Sydney Batchett opgenomen. Ja, een leuke nummer staan hierop trouwens. Ja, tijd voor een andere muziekstijl. Toch een beetje smooth jazz weer. En dan komt Dave Kos om de hoek kijken. En die heeft een cd gemaakt, At The Movies. En daarvan het nummer The Way We Were. bekend nummertje.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 Een uh, ja, Amerikaanse jazz-zangeres de omgeving van uh, Seattle. Tegenwoordig ook in, uh, in New York zit ze. En uh, ja, hij heeft opgetreden in uh, diverse bekende jazzclubs in de Verenigde Staten. En toert ook al veel die naam. Nou, Great Matassa. Mooie zangeres. Mooie muziek. Ja, en als ze het heeft over The Man With The Horn... dan kun je nu niet om het volgende nummer 1.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 Thank you. G. en uh, Sarah McLaur trokken in de vijftig jaren met z'n tweetjes door de Verenigde Staten. Zij op Hammond en hij prachtig saxofoon. Uh, ja, tijd voor iets vokaals weer. En dan denk ik toch aan Tony gewoon dat Tony Bennett van de uh, CD Jewett's 2. En nummer The Girl I Love. Samen met Cheryl Crow. come along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 Oh, oh, oh, oh,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 I'm <laughs>